En dan, uh, blijft het de blijft dat hele avond blijft dat volhouden. Voel uh, ik het de weg, dan ga ik het weer terug. En dan uh, stook ik met mijn mee, met mijn mee, een stuk in de kant. Uh, dat, uh. Maar goed, ik ga er een eind aan maken voor deze uitzending. Ik ga Ja, lieve mensen, hier zijn we dan weer met Ritter Radio. En voor ik natuurlijk ga beginnen met mijn programma, wil ik natuurlijk in eerste instantie natuurlijk bedanken voor zijn uurtje. Hij heeft de kop weer afgedaan in zijn kampvuur. Ik weet wel dat hij lekkere koffie had en dat hij het allemaal probeerde lekker warm te maken, maar het is gewoon koud. Maar zin, nu zitten jullie weer lekker veilig in mijn spiritueel praathuis van het Zesde Zintuig en gaan we weer een uurtje gezellig tegenaan. Zoals jullie horen, heb ik vandaag ook muziek opgezet. Het is muziek waar ik begon, toen ik begon met mijn uitzendingen, speelde ik deze muziek altijd. Toen ik mijn spiritueel avonden uh, gaf uh, in de zaadjes, dus, dan speelde ik ook altijd deze muziek op de achtergrond. En het is uh, Hertz in Harmonie van Charin. Dus het is uh, een, een muziek die speciaal gemaakt is om mensen... Uh, om de spanning bij je weg te nemen en om, om, om op, gewoon op een, om een fijne manier in je eigen rust te kunnen komen, dat is natuurlijk, uh, daar is deze speciale muziek voor bedoeld. Ook uh, deze muziek wordt ook gespeeld op mijn uh, meditatie-CD's, dus het is eigenlijk muziek die al heel lange tijd iedereen van mij kent. En waarom heb ik dat gedaan? Dat zal ik even vertellen. Ik krijg het idee, want op zaterdagavond hoor ik nooit niks, maar op maandagavond, zo gauw ik die muziek draai van die crematie, dan begint die buurman hiernaast helemaal het sluit in En ik denk, tenminste zoals ik mijn spiritueel gevoel erover laat gaan, heeft dat te maken met het overlijden van zijn moeder. Ik weet nog goed dat Red een keer vertelde dat hij uh, op een crematie was en dat hij die muziek hoorde en dat hij gelijk aan mijn uitzending moest trekken. En nu kan het zo zijn. Als iemand natuurlijk nog heel erg zit met een onverwerkt verdriet, over het, eh, daar, daar heel erg in geblokkeerd zit, en je hoort hem iedere keer die muziek dat je daar gewoon door gaat slaan. Dat dat gewoon zoveel effect op iemand kan hebben. En omdat hij daar niet om kan gaan, kan het hem zo pijn doen en zo irriteren, dat hij iedere keer herinnerd wordt door mijn muziek. En niet dat hij dan zo hard staat, maar als je erop zit te luisteren, zul je dan misschien toch horen dat hij toch daardoor geïrriteerd raakt. En dat is het laatste. Natuurlijk, ik kan er niks aan doen, maar ik, als ik dit kan wegnemen bij iemand, dan doe ik dat gewoon. Ik bedoel, dat kan. Ik heb lange tijd dat ik het heel moeilijk had als ik de klok van mijn moeder hoorde slaan. Zo gauw ik die klok hoorde slaan, dan raakte ik ook helemaal in paniek en schoot ik in mijn verdriet. Dat wil ik dan. niet. Natuurlijk niet. Uh, willen we willen er natuurlijk nooit meer van Ik moet je er wel bij vertellen. Dat ik vandaag voor de eerste keer. Hem spiritueel heb bekeken. En dan zul je denken. Ja, goh, ik woon hier al vanaf uh, december 2007. Wonen, zijn hier al komen wonen voor kerstmis. En ik kijk nooit meer zo naar mensen. Dat klinkt misschien. Maar ik kijk eigenlijk nooit meer zo naar mensen. Ik zeg tegen de mensen. gedag. Zoals wat aan mijn vragen zeg zeg ik uh, dingen maar. Nooit ga ik spiritueel naar mensen kijken. Dat doe ik nooit. Alleen als mensen natuurlijk bij mij komen op een afspraak. En op consult, dan doe ik dat natuurlijk wel. Want dan moet ik me spiritueel opstellen voor die mensen. Maar normaal gesproken sluit ik me eigenlijk altijd voor emoties af voor mensen. En, en, heb ik, en zijn het voor mij gewoon mensen. En vandaag heb ik voor de eerste keer hen een spiritueel bekeken. Hij stapte uit de auto en toen zat ik voor het en toen heb ik hem spiritueel, ben ik hem eens gaan bekijken. En je mag gerust weten, toen ik spiritueel hem bij mij binnen vond te komen, toen voelde ik zo'n vuile, arrogante kwal. Dit hou je niet van mogelijk. Alles in mijn lichaam ging zich tegen hem verzetten. Dus dat heeft vanuit de sfeer hierboven te maken. Dus vanuit de hoge sfeer ging alles, kwam alles in opstand. En... Jullie weten dat ik vorige week dat vertelde over dat plaatje. En dat ik dat daar kan wilde vragen, zal ik dat plaatje daar zo uh, nog maken. Maar toen ik dit gevoel vanmiddag binnenkrijg, toen dacht ik, nee, dat is een persoon die mijn vriendelijkheid of een goed woord van mij gewoon totaal niet meer waard is. Dat pakt bij zo'n persoon niet. Dat kan heel sterk bij me binnen. Maar als ik nog dit een beetje weg kan nemen door andere muziek te draaien, dan ben ik daar best bereid voor. Ik wil niet dat iemand in, in zijn verdriet schiet, doordat die, want je gaat het niet opzoeken. En dat doe ik het ook niet. Maar, dat was even aan jullie. Maar deze muziek die ik nu draai, die draaide ik in het begin, de allereerste jaren dat ik begon met de Radio, draaide ik dat altijd deze, deze cd. Dus de mensen die van begin af aan naar mij luisteren, die kennen deze muziek. Want die draaide ik altijd. Het is ook heel relaxed muziek. Ik draai hem ook wel eens toen wilhard nog in de box lag. Daar werd hij ook altijd heel rustig van. Dus zodoende, lieve mensen. Maar voor ik natuurlijk met mijn programma ga beginnen. Ja, mensen trekken ook weg. Misschien dat het per persoon verschilt, want het sterkt uit, geur of muziek, en dat is ook zo. De ene mens kan het wel tegen, tegen de geur van Aai, en de andere mens niet. En dat zul je altijd blijven houden. En dat is gewoon het verschil dat wij allemaal hebben. En we zijn allemaal unieke wezens. En, en dat is gewoon zo. Maar voor ik natuurlijk verder ga met mijn programma. Nou, laat ik het gewoon ook los. Ik zult er mij ook helemaal niet meer over horen. Dus dit is nu dat ik het toch gewoon los. Ik heb dit nog even met jullie willen delen en uit moeten leggen waarom ik nu muziek draai. En nu ga ik er in ieder geval iedereen weer van harte welkom in. Dat is natuurlijk ons Colinda. Goeie naam, lieve Colinda. Fijn dat je er bent. Ja, ik las het dat je pijn had in je buik. Iets had van je buik. zijn zeg je dat ik ooit gezegd heb. Dat je op moet passen voor je buik. Nou, Als ik die dingen tegen jullie zeg. Op de chat. Dan doe je dat vaak in een lichtelijke trance. Dat ik dat zo doorkrijg. En dan zeg ik van dan ben ik toch een beetje spiritueel bezig. En ik weet niet altijd alles wat ik tegen jullie zeg. Nou, Dan is Danny. Die komt inmiddels ook binnen. Goedenavond lieve Danny. Roek jij natuurlijk welkom. Altijd fijn als je er bent. Ook de vinzer is er vanavond. Goediendavond, lieve de vinser. Ook willen we om jou weer eens te ontmoeten. Dan natuurlijk Edwin. Edwin die van de week op vakantie gaat. Dus nog even, voordat hij vertrekt, lekker gezellig bij ons te zijn. Dus jij, ook jij, lieve Edwin, nog welkom natuurlijk vanavond in het Spiritueel Praathuis. Nou, daar zegt komen, maar ze luistert wel mee dus ook. Mijn lieve vriendin, lieve Elisabeth, jij natuurlijk ook vanuit deze zijde. Een hele lieve avond. Van ons. Nou, dan is er een schupke. Nou, een schupke, die is natuurlijk weer in de viskom gedoken, waar ze heerlijk rondzwemt. Af en toe moest ze boven komen om een luchtje te hapen. Maar dan zwemt ze weer vrolijk verder. Ook onze al lieve krein is er natuurlijk. Dag, lieve Krijn. Ook fijn dat jij ook uh, fijn dat jij er bent. Dag mijn lieve lares. Met al je goede dingen altijd, jij natuurlijk ook altijd gezellig om je te mogen ontmoeten in het spiritueel praathuis. Met natuurlijk onze lieden, wij ons klein hertje. die natuurlijk ook van harte welkom. Dan is er natuurlijk ons Minke, Minke vanuit Winburg, die is ook weer de moeite genomen om toch vanavond bij ons plaats te nemen. Ook jij natuurlijk, lieve Minke, welkom. En ook Theo is er dus, dag lieve Theo, fijn dat je weer in ons nu bent. Dan natuurlijk Tja en Frenk, ergens natuurlijk in de wandel. Frenk niet thuis, maar mocht Frenk toch thuis. U lieve mensen, allebei van mij de hartelijke groet vanuit Gij. Nou, Donner, die heb ik al bedankt voor zijn programma. Dus ook jij weer, lieve Donner. Bedankt nog voor je uurtje. En ook natuurlijk welkom hier in het Spiritueel praathuis. Dan is Elise, goedenavond, lieve Elise. Ook heerlijk dat jij weer in ons midden bent. En daarbij natuurlijk op Tom, want Tom is weer net binnengekomen, dus jij ook, lieve Tom. Fijn dat je het hebt. Dan is er natuurlijk Esmeralda, die heeft vandaag wat afgezien van de puppy Maar ja, het is natuurlijk uh, koud en het was niet leuk dat ze zei dat jij een mooi weerhondje had van de klant. Dat is helemaal niet mee. Want hondje mag toch gewoon bibberen, hè? dat is er voor nodig, toch? Dan is er natuurlijk Gunter, Gunter is er natuurlijk, en ook natuurlijk Anita, op de, luister, op de luistertour. Dus ook jullie lieve mensen, fijn om jullie ook weer, na een lange tijd, vanop zaterdag waren jullie droog, weer lekker in ons zoeken te hebben. Het doet altijd goed om oude vrienden weer welkom te mogen heten, en dat ze weer eens gezellig bij ons zijn. Dan is er natuurlijk onze huus, onze knuffelhuus, die nadat mijn uurtje dadelijk weg is, ook weer een gezellig uurtje met jullie gaat doorbrengen in zijn tuin. Als gewoon geen weer is voor in de tuin. Guus, het is te nat. Maar misschien heb je wel weer even leuke bouwkeetjes weggezet of kerwens, dat we toch droog zitten. Maar het lijkt me toch wel een beetje nat en koud, Guus. Dat zal wel moeilijk zijn als het dadelijk prachtig weer is. Dan is het heerlijk om s'avonds natuurlijk om tien uur te vertoeven bij Guus in de tuin. Dat is er natuurlijk Ineke, als alle Ineke, Waar ik voor dat ze weer helemaal lekker op haar gemak zit. Ja, want ze heeft toch weer een zware verhuizing achter de rug. En het is te hopen dat ze nu een beetje dat plekje gevonden heeft. En lekker weer kan genieten van alles waar ze mee bezig is. Nou, dan Chaco, Lieve Tjakko, gezellig dat jij in ons midden bent. Natuurlijk. Het is altijd fijn om, om je weer te mogen begroeten. En natuurlijk Jan, ja, Jan was er al vroeg in vanavond, dag lieve Jan. Gezellig, ook dat jij weer de moeite neemt om toch even bij ons te kunnen zijn. Dan natuurlijk ons zonnetje Judith, de zon moet altijd schijnen. Dus ook jij lieve Judith, van harte welkom. Natuurlijk ook de red -red. en de operator wil ik natuurlijk ook vanuit de rijen de allerlieve groeten en wensen. En voor deze avond. Nou, inmiddels is burger ook binnengekomen... Dus die zal ik ook maar even welkom heten, Dus avond lieve burger. Ook gezellig dat jij er bent. En ik wil natuurlijk niet vergeten, niet vergeten om ook de mensen die op dit moment naar mijn programma zitten te luisteren, ook van harte welkom te heten en een uurtje luisterplezier. Nou, dat is natuurlijk weer uh, van alles wat ik zo even moet missen. Waar gaan we het vanavond over hebben. Ja, over de spirituele zaken. Daar kunnen we natuurlijk hele dagen over praten. Want het, het, het leeft gewoon onder ons. Het hoort gewoon bij ons. En er zijn wel zoveel dingen. Die, die iedere keer weer. En ook al zou je er een paar dagen te, er even niet mee bezig zijn. Zijn er toch die dingen die gebeuren. En dan je zegt. Zie je wel. Tori? Ik heb het al. Uh, Weer overkomt mij dit. En ik denk dat dat natuurlijk niet alleen bij mij is. Maar dat is natuurlijk ook jullie. Want dat is zo bijzonder altijd. Kijk, dat is precies hetzelfde wanneer je dingen wilt gaan doen in je leven. Ik merk dat ook weer vaak toevallig heb ik weer van de week iemand het advies moeten geven. Dus daarvoor haak ik daar een beetje op in. Nou, Judith is dit weekend bij de ouders geweest. En Colinda vindt het mooi dat Twente kampioen is geworden. Nou, dat vind ik ook een felicitatie daar. Dus, dat is alleen maar mooi. Nou, S7 komt ook binnen. Goeie naam, lieve S7. Ook jij natuurlijk welkom. Maar waar ik eigenlijk over ga vertellen, soms krijgen wij sterk de indruk dat wij dingen moeten gaan veranderen. Daar kun je niks van doen. Dan is er iets een drang in je die die aangeeft dat je iets moet gaan doen. En, dan leg je het weer naast je neer, want je hebt uiteindelijk even helemaal geen zin om iets anders te gaan doen. En toch iedere keer weer komt het weer. Het kan met de verhuizing te maken, het kan met verandering van je werk te maken. Op een gegeven moment kon je het gevoel hebben dat je veranderen moet gaan, veranderen van werk. Nou, dan leg je dat naast je neer, want je wil eigenlijk helemaal niet, maar dan weer zie je weer een advertentie. Dan hoor je weer iemand anders, ik ben net veranderd van werk. Dus, dan, maar iedere keer weer komt dat toch heel sterk bij je op. Of een verhuizing, of maakt niet uit. Maar, dan plotseling dan ga je toch wat meer erop letten. Je gaat dus ook meer op advertenties letten. En... Langzamerhand groeit dat gevoel in je en ga je concrete stappen ondernemen om inderdaad te gaan veranderen. Dan is dit iets wat van boven al naar jou toe aangeeft. Je bent er dan misschien zelf nog niet aan toe, maar vanuit de andere sfeer geven ze je al, al aan, proberen ze je al te bereiken en laten ze je al zien dat er een verandering op komst gaat. Wanneer die verandering, jij die stappen gaat ondernemen. en je merkt al wat je onderneemt, dat lukt. dus dat gaat, dat gaat snel, er zijn geen weet dan in ieder geval dat je door moet blijven gaan. Want dat er altijd God zegen op rust. Of tenminste zeker vanuit de andere sfeer erop rust. Omdat, omdat dit gewoon bij je leven hoort. en dat het je alleen maar goed zal doen. Dat het je alleen maar goed zal doen als je die weg zal gaan. Omdat die weg dan, dan, dan op dat moment is die je moet gaan. En dan word je dan op een, op een bepaalde subtiele manier wordt je dat aangegeven. Dan langzaam gaat dat gevoel in je groeien. En dan plotseling dan ga je dat ook doen. Want hoe vaak hebben wij al niet, zeg maar, ik zal maar een dwarsstraat noemen op maandag totaal een besef hebben gehad van iets wat we wilden gaan doen wat we eventueel donderdag in één keer bij ons binnenkomt en dat we dan in één keer besluiten om dat toch te gaan verwezenlijken als je, als je, als je dat achteraf bekijkt en ze zo zouden jou op maandag gevraagd hebben ga jij van de week nog jouw kamer schilderen, ik zal hem niet zeggen dan zou je gezegd hebben maandag ja, bekijk het even ik, ik kamer schilder, dat ziet er goed uit voor mij, het hoeft voor mij niet. En dan denk je zoens, dan zit je zo in de kamer en denk je, ik ga mijn kamer schilderen. En hoe kom je daar nou weer bij, denk je dan bij jezelf? Ja, en je gaat naar de winkel, en je gaat muur halen, en je gaat je kamer schilderen, muur schilderen. Daar was al van tevoren helemaal geen aanleiding voor. En toch... Ga je dan in één keer dat doen? Dus, zo dus zie je maar dat, dat vaak dingen die, wij, die ons overkomen, dat die plotseling in één keer gaan leven bij ons. Kijk, we hebben ook wel de stille verlangens. He, dan denk je wel, ik ga dit of dit of dit. Dus dat zijn dan dingen die je gaat verwezenlijken wanneer je denkt, nou niet de tijd daarvoor is, dan ga je dat echt verwezenlijken. Kijk, ik heb nu bij mij voor in de tuin, ik heb voor voor, voor mijn tuin, heb, ook, daar heb ik ook een tuintje neer dat is stond zo'n hele grote, uh, ja, ik weet niet hoe dat ze noemen hoor, van een hele grote struik staat er helemaal van die rode balletjes aan komen. Dus... Uh, in ieder van een groen het. is in ieder geval geen, uh, luge, luge, uh, geen uh, lustrum, met, waar je kerstdingen van maakt, van andere. Van een mooie gekleurd blad het is het eigenlijk, een groen met lichtgroen. En dan is het eigenlijk een struik en dan komen van die rode balletjes. Hij nou, staat bij mij midden in de tuin. Dan heb ik, uh, stonden hier in de tuin een paar uh, hortensias toen ik hier kwam wonen. De ene was heel groot. Nou, die heb ik eruit gesloopt. 14 jaar geleden heb ik veertien jaar geleden helemaal uh, alle dode uh, takken ervan uitgehaald. Op een gegeven moment begon die toch weer uit te schieten. Maar ik heb hem zaterdag en uh, avond gespit. maar uitgespit. Ik had ook nog eens een keer van uh, Linda een struik gekregen. Maar dat had een, een hoon. De hond er tegen aangeplast. Die was aan de ene kant helemaal bruin. Aan de ene kant was hij helemaal groen en aan de andere kant was hij helemaal bruin. Die heb ik rook uitgegooid. Nou, dan had ik daar een hele kalle... Ja, en in één keer kreeg ik dan zo'n manie in me van: ik ga coniferen zetten. Ik ga je gewoon drie coniferen zetten. Nou, drie coniferen. Ik ga aan de buurman gevraagd, aan Jan, Jan want het is altijd in de tuinvoeten. Jan, kun je nog coniferen zetten? Als je nou ik denk, als dat erg in de maand doet, meer is niet meer. Nou, bij ons in de Duitenclub is Piet. Piet is, uh, is een. Uh, Piet is een dingen, weet het? Die werkt bij de tuin. Dus hij zegt tegen Piet Piet. Kan je nog koniferen zetten? Ja, was je Piet, ach, maar zorg dat ze voldoende, um, als je maar zorgt, als je voldoende water geeft. Nou, wat had ik zondag het pijpen stelen? Ik weet niet of dat bij jullie ook zo geweest is, maar waar heeft het geregend? Er is me wat mat gevallen. Dus toen dacht ik zaterdag zaterdagavond, als ik nou die gaten al spit. Dan kan het, als het toevallig gaat regenen, dan kan die regen daarin. Maar dat had ik niet gedaan. Nou. Maar een zondag, ik had gezien dat alle tuincentra's open waren. Dus ik zeg tegen Wilfred, middags, kom op, we gaan uh, drie coniferen halen. Ik weet precies wat ik wil. En wij samenweg. Nou, ik zeg, als we nou hier rijden uitrijden, gelijk als je rijden uitrijdt, dan ben je nog in rijden. En net voordat je op de donkers weg komt, dan heb je aan de rechterkant een tuincentrum weer. Ik zeg, nou, als die open is, dan gaan we eens daar maar naartoe. Vraag gelijk of het de conifere heeft. Hij nou, je daar naartoe. Nou, hij had inderdaad de conifere die ik wilde hebben. Maar die waren vond ik te klein, want die moesten net zo groot zijn ongeveer als dat ik was. Nou, die man heeft ze gewoon in de, in de regen uit staan te spitten op zijn... Hij uh, heeft zo'n heel akker liggen met uh, conifere en, en met allerlei soorten bomen. En hij heeft ze uit staan te spitten op de kruiwagen in een plastic zak, van de plastic zak naar huis... Maar het regende zo. 7,5 euro per stuk. Nou, dat was duurt niet 22,50 euro. Die koop je daar nergens in die grote. En die hadden we mooi gezegd. Ik moet ze wel elke dag een helemaal water geven. Gedaan precies wat iemand man gezegd heeft. Dus mijn coniferen staan daar mooi in. Nou, ik had natuurlijk nooit een week, van de, week geleden. Een week geleden had ik nooit of de nummer. Gedacht dat ik daar nog eens coniferen weg zou kunnen zetten. Dus ik zie dat Ploynk inmiddels ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Ploynk. Kijk, en dan is het zo dat, dat, je, dat ik eigenlijk wil vertellen dat je op een bepaald moment. Nooit te plannen. Vaak hebben wij van de dingen die wij zetten geen planning. Begrijp je? Niet altijd alles hebben wij van tevoren gepland. Kijk, als je natuurlijk gaat verhuizen, dan moet je een bepaald plan opstellen. Hoe je het zal gaan doen, op welke manier, dan moet je natuurlijk wel gepland gaan. Maar voor de gewone dingetjes en de veranderingetjes die, die zo in ons leven plaatsvinden, hebben wij vaak. Geen, uh, geen planning. En toch overkomt het ons in één keer. Nou, en wat is het dan? Het regende gisteren de hele dag. Vandaag heeft het ook lekker gemotregend. Ik heb ze toch vandaag weer een water gegeven. En zo zie je maar. De zegen komt van boven. En ik heb ze gewoon gisteren moeten planten. En dat zal maar nog een paar dagen misschien met de regen aanhouden. En dan zijn nu alles lekker aan de vat. En dan kan alleen maar... Dadelijk alles nog een keer goed. Ik heb dan goed al aangestand. Die gaatjes die er nou nog omheen zitten om het water goed naar los te gaan. Kan de groei dicht te harken. En dan staat alles in groei. En als ze dan een beetje willen groeien, lieve mensen. Dan heb ik er dadelijk ook een schaduw van. voor mijn raam, want ik heb de felle zons middags op de voorruit staan. En dan gaat het ook. En ik kan er met kerst, kan ik er de kerstversiering in hangen. Want dat is natuurlijk wel leuk, als je er drie van die coniferen hebt. ze staan allemaal ongeveer, denk ik, 30 centimeter van elkaar. Misschien iets veertig misschien. En dan daar moet de kerstverlichting in. Nou, dat is natuurlijk ontzettend Mooi dadelijk met kerstmis. ik zie dat inmiddels onze Adrie ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Adrie. Ook fijn dat jij natuurlijk weer even een bezoek brengt aan ons. Het is dus altijd welkom natuurlijk. Even kijken, ik ben inmiddels even mijn verhaal, want Je weet wel bij Leventjes, het verhaal van de chat kwijt. Hij zei getuigen, zie ik. Gaat er iemand trouwen? burger, ik kom woensdagmiddag. Geef even aan je zus door dat ik dat niet ophaal en leg het voor me klaar. Maar ja, je kunt altijd wel, lieve Plooien. <lacht> ik heb gezegd: Haha, nee, alles behalve trouw, Ja, ik dacht dat ja, jij een paar getuigen zocht. Kijk, ik zag alleen maar aan dat stukje van de chat: ik zoek getuigen. Jullie zijn mijn getuigen. Denk, ja, die is natuurlijk een, een, een, een hoe heet het? Een, een huwelijk aan het voorbereiden. Die heeft uh, gelijk hier, dat was me ook ontgaan. Want terwijl ik tegen jullie al vertelde ben over mijn coniferen en over de dingen die jammer zo plotseling kunnen overkomen, uh, zit ik eigenlijk niet te volgen op de chat, want dat kan ik niet. Hè? Dus ik tegen jullie zit te praten, een beetje van me af te kijken en dan zit ik mijn verhaal te vertellen. Maar zo gauw dat ik in de chat ga volgen, dan ben ik heel het verhaal, ben ik heel het verhaal klaar. Dus dat, dat betreft kan ik merken dat ik, oh, vroeger kon ik alles. Hè? Kon ik televisie kijken en boeken lezen nog luisteren wat er in mijn omgeving gebeurt en op mijn de telefoon beantwoorden en, en ik had alles in de gaten dan dat heb ik niet meer. Niederwijs zegt, daar komt de bruit. Een man uit Barneveld, zegt in een geregelde huwelijken met adellijke dame. Is misdadiger hier in Barneveld. Ja. Maar voor de huwelijksluiting uh, uh, huwelijk werd hij opgepakt. Hij moet nog negen maanden ja. zitten. En dan moet zijn vader zich naar achteraan. Oh, dat wil mijn dingetje blijven hangen. Even we Donner zeg, die man, dat is een collega van me geweest, die betrieger. Ja, weet je wat het is? Kijk, het is tegenwoordig scheiden dat is een navelklap. En doen ze er ook weer gelijk achteraan en dan, dan scheiden ze maar weer na een paar jaar. Dan hebben ze dat ook weer gehad. Ik ken wel een vrouw hier in rij, die zag ook ik al vier of vijf keer getrouwd. En, en iedere keer na een jaar of zo, als die man helemaal geen geld heeft, dus dan gaat ze weer van hem scheiden. Nou, nu is het oud geworden, maar vroeger nam ze dan ook weer een kind. dan hoefde ze de sociale dienst niet in. Dat was vroeger, hè? nu is dat ook niet meer. Maar vroeger, als je nog een kind thuis had, tot de zeven jaar, dan hoefde hij hier niet te gaan werken, dan bleef hij vrij van werken. Dus zij kreeg elk zeven jaar, kreeg een kind en iedere keer van een andere man. Maar dan, dan, dan had ze zeg maar een man die had een eigen huis en dan had ze dat geld binnengepikt. En dan was, had ze dat geld, want iemand had dan geen geld meer en dan uh, kreeg ze wel van die man een kind. En dan ging ze er weer van scheiden en dan werden ze weer zeven jaar, ze weer, werd ze weer door de sociale dienst bewust gelaten. Maar ja, nu is ze nu, nu weer zoiets geflikt, maar nu moet ze gaan werken. Dus, uh, die, man, die man heeft dat huis met haar samen gekocht, en die man is er al uit en zij woont er nog in. het huis moest toch, nou, toch weer verkocht worden. Dan denk je toch ook: waar blijven die mensen? De Colinda zegt: help de poet de winter door. Ja. Dan Is spiritueel, spiritueel bezig, die zegt: Colin, ik zie jou op de achterbank zitten in een grote auto. Colin zegt: Ja, en jij bent dan mijn chauffeur. Iedereen zegt een flip-flap scheiding, ja. of een hop-hop huwelijk, zegt Ineke: Een flip-flap scheiding. En hop, hop, nu is dat tegenwoordig zo, ja. Maar lieve mensen, het is vorige week wel heel warm geweest. Maar dat regen, dat, dat heeft toch ook weer wat iets vinden jullie niet? Nee, regen is niks. Als je nu, als Wilkret, die zegt de er regen niks is. Nee, regen is dus gewoon, het moet gewoon een graad of 19 zijn. En een beetje wolk, niet de staalblauwe lukt gewoon lekker... Nee, maar niet die shit-regen, man. Je kunt buiten niet doen met een shit mee. Ja, maar het is wel de, de, de natuur is weer voor heel... Voor de planten is het is het goed voor de planten. Als je nou door de, door de straten rijdt en je ziet bij de mensen de tuintjes, dan ziet het er allemaal weer heel mooi groen uit en fris. Maar ik wil het niks-regen. Ja, zeg, een huwelijk lijkt het me steeds meer op een spel. Huh? Die gokmiddelen dan oprecht met elkaar verder willen, omdat je van elkaar houdt en bij elkaar wil zijn. Wat was dat? Even kijken, huwelijk zijn steeds meer op een spel dan oprecht met elkaar verder willen. Ik wil zeggen: hé hey, Wilfred, hoe is het, Joe? Ja, maar mij gaat goed. Jan geeft jou gelijk. Even denken nog: wat was dat net? Het huwelijk is net een spel. Nee, dat zegt ze niet, dat zei het niet. Nee, wat was het onverwand, hè? Uh, tegenwoordig lijkt het huwelijk wel een spel of een gok. Een gok iets. Vroeger, als mensen vroeger met elkaar trouwden, dan was het een huwelijk en dan trouwde je uit liefde. En was je voornemens om altijd bij elkaar te blijven. En dan was er natuurlijk ook wel op een gegeven moment ontrouw in zo'n huwelijk, maar dan bleven mensen toch bij elkaar. Want tegenwoordig, ze leren iemand kennen, Ik ken iemand en die is uh, elke week verliefd op iemand anders. En dan komen ze bij mij en de vraag maar, ze wordt alweer uh, denken dat dat iets Maar vroeger had je ook zo'n kamertje. Als je ging scheiden, kon je met elkaar in de kamer om even te spreken of echt van elkaar af wil scheiden. En dat is tegenwoordig niet meer. We gaan zo'n scheiden En dan zie ik gezegd in de VW is het nou mooi groen. En deze, dus. ja, maar het is ook gewoon. Het is nog even buiten. Maar het is wel zo dat. Ja, je kon ook vroeger zomaar geen scheiden. zomaar sche en niet scheiden, hè. Dan kreeg je nee. ook, voordat je ging scheiden, kreeg je ook de verzoenkamer nog. En dan ja. moest je dan ook samen nog in, om te kijken of er nog eventueel te lijmen was. Ja, en dan vaak, dan had er heel de familie er eigenlijk al mee bemoeid. Dus dan bleef je maar weer voor elkaar, want dan de familie zorgde dan wel, dat je bij elkaar bleef. Maar tegenwoordig is het van, je gaat aan de advocaat, getekend papier en je bent te Tegenwoordig. Maar ik weet wel, ik ken een vrouw, en die komt dan, dan is het, dan komt ze te komst, en dan zeg ik, ik heb nou iemand leren kennen. En uh, die is, uh, heeft met mij koffie gedronken, denk je dat dat wel wordt? Nou, ja, dan moet ik zeggen, nou, ik zie het er niet zo zitten, hoor. Nou, maar ik vind hem zo leuk, ik voel gewoon vlinders in mijn bak. Drie weken na de ze bels erop, van, mag ik even komen? Ja. Nou, ik heb nou iemand leren kennen. Uh, daar heb ik van gedroomd, ik heb van iemand gedroomd. En die is ook vrij. Denk je dat ik daar gelukkig mee ga worden? En dan... Even naar de hand, ja, wat droom je daarvan? Dat is gewoon jouw verlangen. Jij zou met die man gelukkig willen worden. En dat is alleen niet maar. Uh, dus, dat zie ik ook. Dan weer vier weken naar de hand... En nou iemand zeg oh, dat is een leuke vent. Oh, zou ik daar gelukkig mee kunnen worden? En dan denk ik, ja. En dan zegt mijn dochter wel, ik snap dat niet, hoor. Ik heb, ik ben al 13 jaar alleen. En dan, ik kom nog steeds de man niet tegen waar ik gelukkig mee kan worden. En ze komt mannen genoeg tegen. Maar niet een man dat ze zegt, van nou, daar heb ik vlinders van in mijn buiten. En... Maar als die een man tegenkomt en zij heeft in de buik, dan houdt ze ook echt van zo'n man. En dan gaat ze daar ook voor. Maar die vrouwen, ze zien de man en lachten een keer tegen hun. En als hij tegen hun teruglacht, dan hebben ze al een andere relatie. Dan denk ik wel eens bij mezelf, dat kan toch nooit of die niet meer van lange duur zijn. Maar die hebben dan een relatie om een relatie te hebben. En dat houden van, denk ik, dan komt dat de rand wel als je me te eten geeft. En dan gaat op tijd met me naar bed. Dan is het goed. Meer hoeft ik niet. Even kijken wat Theo zegt. Dat is er iets ongave, Theo? peut-être Ik zie dat onze Shobian ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Shobian. Ook fijn dat jij er bent. Welkom. Hoi, oh, Theo uh, vertelde dat hij al 40 jaar uh, al. Uh, nou, ik was 25 jaar getrouwd bij Ad. En toen, zes weken nadat ik ben 25 jaar getrouwd uh, word, was, was er echt, een echtscheiding uitgesproken. Maar die scheiding had niks te maken met van het niet houden van elkaar. Dat had te maken met het feit, ik was toen met een eigen bedrijf begonnen. En toen hebben, ben ik gaan scheiden, om, omdat de naam helemaal, helemaal op mijn naam stond. Mocht er dan eventueel wat gebeuren dat het mis ging lopen, dan hoefde ik alleen maar mijn koffer te pakken en, en te vertrekken. Om, om te vertrekken om dan uh, mijn bodem te gaan verleggen. Nou, net als ik dat al zoveel jaren van tevoren heb aangevonden. Dus dat was in. Kijk uh, hoor. In, uh, in, uh, in, 2004, in zijn wij getrouwd. Dus we waren vorig jaar 45 jaar geleden getrouwd. waren nu 46 jaar geleden. 23 april, dus is vorige week geweest. En. Dat was 20 jaar geleden. Viel, voelde ik al aan. Heb ik die stappen moeten nemen omdat ik dacht dat het. dat ik dacht dat het uh, zou. Uh, dat als het mis ging. Nou, het ging op een gegeven moment mis, dus ik heb mijn bodem moeten gaan verleggen. Ja, en nu zijn we gewoon nog steeds een dikke vrienden en. hij woont alleen maar in een ander huis, drie straat, die vandaan met, met, met Harold. En wij wonen hier met Wilfred en Erika. Maar hij komt elke dag nog en het is mijn beste kameraad en mijn beste maat. En hij heeft geen andere relatie en ik ook niet. En 5 juni is een leuke dag, hè? Voor een maand, 12 jaar getrouwd. Ja. Ja, 5 juni ook niet. Ja, die vond het leuk dat hij jou hoorde praten op de achtergrond. Hé, hey, Plonk, hoe is, hoe is het eigenlijk met jou? Goed, hij heeft al gezegd, hoi, Wilfred, maar dat heb jij niet gezien. Mm -hmm. Nee. Nou, Dan schieten wij die dus zo binnenkort jarig, ik in <laughs> Colinda zegt Eindeke. Corintha zegt, zijn het de darmen Nou, ik krijg niet uh, op dit moment door, uh, uh, Colinda. Ik krijg op dit moment niet door dat het iets verontrustends is. Dus het is niet zoiets van dat het iets, iets ongeneeslijks is of zo, weet je wel. Ik, uh, ik denk dat het gewoon een bepaald iets van spanning is. Spanning. Even nadenken hoor. Kijk, je moet gewoon zo, de, uh, zo uh, zien, Colinda. Je hebt natuurlijk de laatste tijd... ...tuur best wel heel veel te verwerken gehad. Ja, ook met je dochter, met alles bij elkaar. toch de benen, je maar niet wist wat er aan was aan je voet. Uh, met je werk. En ik denk dat op een gegeven moment ook die, die nervositeit en die stress ergens naartoe moet. En dan moet je toch oppassen, want ik denk dat toch in jouw buik en darmen toch een beetje... Jouw zwakke plek is. En dat, dat zal je vroeger misschien ook wel gehad hebben als je ergens nerveus over was. Of er ging iets gebeuren. En je was ergens nerveus over dat je dan altijd heel snel uh, had dat, uh, dat je dan uh, buikklachten had, of je wel misselijk voelde of zo. Mienke zegt: Ik zit de laatste tijd veel, uh, tijd veel ook bij mijn vriendin. Dat ze echt met veel rondloopt en dat ik kan, dat kan zien, vind ik leuk. Ik vind het leuk als ik haar kan helpen. Nee hoor, Wilfred heeft nooit uh, uh, muziek gemaakt of uh, op een centrum gesproken. Nee, ja, ook niet. Wilfred niet. Nee. Die is uh, wel, uh, als ik dan kijk, mijn, uh, mijn ex schoonzoon die had wel een piratenzender. En mijn kleinzoon, onze, onze een, een Nick, die is een hele goede dj. Die draait hier bij Gotja. Hij, is, is hij was eens vroeger voor zijn eigen begonnen met nog een, een vriend. En dan had ze het ook best wel heel erg druk. En uh, toen hebben ze me toch bij Kotja gevraagd. Dat is een, uh, iemand die dan moet DJ dj's overal En hij heeft nu uh, het... Uh, hij heeft nu al die zalen gekregen waar de baas altijd draaide. En dat heeft nou Nick gekregen. Maar Nick wordt ook vaak gevraagd door mensen. En hij heet gewoon DJ Nick. Maar hij ligt heel goed in de markt. De mensen willen vaak ook hem alleen maar hebben. Daar ben ik ook best wel trots op. Maar dat, dat doet hij gewoon hartstikke graag. En uh, het is echt een DJ. Ja, DJ Nick. En dat is altijd leuk, hè? als je op die posters allemaal staat hier in rijden, En wie zal aanwezig bezig zijn met carnaval en zo, dan draait hij in de, heeft een uh, uh, uh, don Wagenavond moeten draaien. Toen is hij ingehuurd. Door, uh, door, door een andere groep hebben ze hem ingehuurd als DJ. Zeg maar, een, een, een jongere groep, die heeft daar de... de die zeggen is ze een domme opa en oma reactie, dat ze kids altijd de aandacht krijgen. En ik zeg, kids krijgen meer aandacht van opa's en oma's dan van de verwekkers doorgaan. niet of het zo is, Ik zie daar wel een Wilhard die woont hier bij mij. Kijk, weet het is, ik geloof wel, als een kind bij de opa en oma op bezoek gaan, één keer in de week, of een paar keren, dat die oma en oma, als die kinderen er even zijn, gewoon heel leuk mee kunnen zijn. Want ze zijn ook weer zo blij op het moment dat die kinderen weer vertrekken, want ze zitten er niet 24 uur op de dag mee. En die ouders, die zijn dan even blij dat ze, het even, dat ze het even los kunnen laten. Dat ze even rustig in de tuin kunnen zitten. Uh, even in de tuin kunnen zitten en dan kunnen ze het even aan opa en oma laten. Maar bij mij, Wilfred die woont, en Erika woont hier met mij met Wilhard. Maar dan zie ik wel dat ik Wilhard niet meer aandacht... Eigenlijk geef ik Wilhard minder aandacht als dat ik vroeger mijn kinderen gaf. Want ik was vroeger kinderen bezig. Een hele dag. Heel de dag blokken opruimen, weer mee spelen, met kleuren. Uh, gingen met boodschappen doen. Ik was er mee uh, aan het stoeien. Ik leerde ze fietsen. Ik was er altijd mee bezig. En als ik dan nu naar uh, Willard kijk, dan heb ik echt zoiets van... Uh... Nou, Jan die moest zijn zoon opgenomen met voetballen. Nou, lieve Jan, nog een fijne week dan. En als ik dan nou zie van... Ik vind het heerlijk als je gewoon lekker rustig voor de televisie gaat zitten en zeven ziet ze niet dus iets aan het doen. is. En ik ben altijd weer blij als hun thuis zijn, dan kan ze meer, kunnen hun weer de zorgen van me overnemen. Dus ik denk dat het anders is als ze niet bij je wonen. Want ik weet wel als mijn kleinkinderen toen ik in België woonde en wil, wil uh, Nick en Femke kwamen naar mij toe. Uh, Waar we naar mij toe. En dan deed, Oh, dan was het er echt een heel weekend. Ik was wel helemaal afgepeigerd als ze weer naar huis gingen. Maar dan ik weer tijd om uit te rusten. Maar dan... Dan deed ik alles voor die kinderen. Dan deed ik alles voor die kinderen. Dan was ik, ja, dan, dan was ik er heel overbezorgd voor. Dat, dat heb je wel. Ik vind wel dat een opa... Dat je als opa en oma overbezorgd bent voor je kleinkinderen. Meer dan dat je voor je eigen kinderen was. Als ze dan een keer op de trap klommen, dan dacht je, oh ja, dat zag je dan allemaal. Maar nu, ze zijn altijd bang dat er vandaan komt. Maar dat vind ik dat je, heb je ook als je op een, kind, op een kind van een ander moet passen. Als ik op op, op, vroeger op de kinderen van mijn broer moest pakken, was, het passen, was ik daar ook overbezorgd over. Meer dan over mijn eigen kinderen. Maar ik denk dat wij dat allemaal hebben, ik denk dat dat gewoon normaal is. Maar, als je het niet zelf hebt ondervonden, het mooiste wat je kan overkomen is dat je, dat je oma wordt. Dat je klein bent. Dat is inderdaad heel mooi. Dat is zo bijzonder, dat gaat er zoiets in je om. Dat herbeleef je nou op een andere manier, weet je het is. Kijk, je leidt ook, als je, als je weet dat je dochter moet bevallen, dan ben je op blij als het voorbij is. Maar je voelt nu niet pijn, want je bent er niet bij. Kijk, Theo zegt mijn oma bleef heel nacht op als het in Haarlem luilakmarkt was, om alle kleinkinderen op te vangen, alle vrienden spraken er later nog over. Maar dat is ook zo. En, en, en dan vraag ik me eigen af, en dan zit ik nou gelijk terwijl ik dit nou aan het vertellen was. Kijk, mijn kleinkinderen kwamen heel graag bij me, en altijd liepen ze bij me toen ik in Doornbos woonde. En even die andere buurman, die daar uh, zo moeilijk had gedaan en, en mij uh, had aangebracht uh, bij de sociale diensten, en ze dacht hij dat hij dat gedaan had, en al, want ik heb dat proces gewonnen. Die was ook altijd aan het schelden tegen mijn kleinkinderen als ze op een gegeven moment niet meer bij mij wilden komen. En ook tegen mijn kinderen het Het lijkt me of mensen vaak jaloers zijn op het, op het band die wij allemaal hebben. Dat als sommige mensen dan nou jaloers om kunnen zijn. Maar eh, inderdaad, eh, Guppy is ook oma. En ik zei, zaterdag was ze haar moeder. Ja, ze werd nee. God, of fysiek nog een keer. Ja, toen mijn kleinkinderen sliepen ook bijna toen ik in België woonde. Nou, dan was onze nick die kwam voor de eerste keer logeren. Nou, die had het nog nooit gedaan. En die ging voor de eerste keer bij mij logeren. Maar we hadden afgesproken met Anita. Nou, als je het niet redt, dan gaan we, we komen we gewoon weer halen. Nou, ik heb hem morgens opgehaald. Hij, hij stond klaar met zijn rugtasje, met zijn kleren. Hij met mij mee naar Bel. Heel de dag ben je dan met zo'n kind bezig. En toen s'avonds, toen wou ik hem wel op bed leggen op tijd, Maar dat wilde hij niet. zei, oh ja, oma jij gaat wel met mij samen naar bed hè. Ik zei, ja hoor. maar dan gaan we eerst naar mama bellen. Even mama bellen, wel te zeggen. Want ik dacht, als die nou naar zijn moeder verlangt. En we gaan, hem, we gaan ze bellen. En hij wil dan naar huis, dan is het nog niet zo laat. ik dat wordt hij vannacht om tien uur. vanavond om tien uur, om elf uur, begint hij in één keer, ik wil naar mama. Ik ga gewoon hem laten bellen. Kan ik geluid zien wat hij doet. Nou, hij, uh, wij bellen. En, uh, oh, ja, mm, ja, mama, ik ben bij oma. Het was hij zes jaar. Ik ben bij oma, een heel leuke oma. En het is heel fijn. En ik, vind, ik heb lekker bij oma dit gegeten en bij oma dat gegeten. En daar ga ik lekker bij oma naar bed. Het was helemaal niks. Hij uh, was heel vrolijk. Nou, hij is gewoon met mij naar bed gegaan. Hij heeft gewoon bij mij naar bed gelegen. We lagen dus samen in bed. En dan zei die oma, daar zit een engeltje bij u op de lamp. En dan zei ik, ja, niks, zit er een engeltje bij mij op de lamp? Ja, goh, ja, de engeltje is om ons te beschermen, hè. Zei ik dan. En dan ging ze gewoon slapen. Maar Femke, die was drie jaar jonger. Dus, want die is niks van 90 En Femke is van, Femke is van 93 Dus, ons Femke, die wil ook bij omen logeren. Nou, de week erop. Maar toen ging ook ons niet als ze schoon. Ik ging mee. Ik ging, ik ging daar mee met twee kinderen. En zij ging daar nou, Ik ging ze dan, zaal stonden ze daar hoor. Allebei een rugzak op. Rugzakje op. Stonden ze daar klaar dat ik ze kwam halen. En dag mama, dag mama, dag mama. Ja, dat was helemaal goed. Nou, wij uh, naar België. Ja, nou, de hele dag was het goed gegaan. Maar nou, als niet dat ze ex-schoonmoeder, die was beter was veel strenger dan ik. Hè. Dus op een bepaald moment moest Femke naar bed. We hadden een eigen kantje voor haar. Zij moest naar bed, dus die schoonmoeder. En dan zou ze bij die moeder op de kamer staan. Want die sliep dan op de andere slaapkamer met het lede kantje van Femke. Want die had meer contact met de kinderen, want die kwam er bij niet dag. Dus uh, zij zei femke, nou, trust oma, nou, oma ging haar op bed leggen bij mij in huis. Maar op een gegeven moment liep ik door de gang. En Dat was een, een mooie burger met een, een gang en waar al die slaapkamers op uitkwam en kwam voorbij en en ze, oma, zeg wat is een schatje. Oma, mag ik ook bij jou in bed. Net als ik. Mocht. Ik zeg, ja, schat, ga maar bij mij in bed. Ja, andere oma's hebben me lief. En ik zeg, ja, die is ook lief. dus ik zei tegen, nou, ik zeg, kom Nick, kom ga ik even bij jullie liggen. Nou, ik je met die twee kinderen naar mijn bed. Ik had een mooie grote visie, dus dat maakte niet uit. Ze ik in mijn bed. En allebei neven liggen. ik lekker met hun geknuffeld en een verhaaltje nog verteld. En zo'n sprookjes, sprookjes, zeg, uh, bandje opgezet. Nou, en toen gingen die kindjes slapen. En die schoonmoeder was boos op mij, jongen, kijk, ze moeten niet doen, ze moeten maar gaan slapen. En als ze naar bed moeten, moeten ze maar naar bed. Maar als ze niet dat, die zei altijd, als ik thuis ben, dan gelden de mama-regels, en als ze bij oma zijn, dan gelden oma-regels. En dan bemoei ik er me eigenlijk niet mee, al oh, laten ze tot tien uur op. Dan zijn jouw regels zijn jouw regels en niet mijn regels. Maar ze zien maar, nou, die kinderen kwamen altijd naar mij. Dan rezen ze met dat poppenwagentje door mijn hele huis. En dan de kat erin, dat de kat, de jonge katten. En dan lachten er weer de katten, dat ze er allemaal in zitten. En dan slepen ze door heel het huis heen. Nou, die waren razend om bij mij te zijn. Dus, en ik vond dat heerlijk. Ik vond het gewoon heerlijk. En nou heb je natuurlijk wel eens zo die grote, um, die... Um, grote, grote kinderen, Femke, ze komen altijd donderdag samen mee eten. Dat is gezellig, één keer in de week. En ze komen, als ik kom door de week als je energie nodig heeft. En Femke komt als ze iets uit moet printen. Oma, kan ik nog even iets gauw uitprinten? Ja, kom maar, ga maar even printen, uit. Dus, dan komen ze, dus aan, en daar ben ik toch ook voor. He, dat ze komen, dat, en daar ben, zijn we toch eigenlijk voor. Als mensen ons nodig hebben? En of het nou je, je kleinkinderen zijn... Of het zijn je buren, of je familie, of je vrienden, of je kennissen. Als ze je nodig hebben, dan ben je er gewoon voor hun. En dan heeft er niks mee te maken dat het een kleinkind is. Maar het is wel zo, een kleinkind is wel, uh, daar ben je wel bezorgd Als ik dat vroeger zag, eentje voor op de fiets, eentje achter op de fiets. Twee tassen, twee tassen nog aan me sturen en ook nog tussen de... Die een op de achter die apartstoel stond, ook nog een dozer tussen. En zo kwam ik met die kinderen over allemaal toe. En nou is het, als ze heel hard op de fiets zitten: voor, kijk wel uit, hè? zit hij wel goed? Uh, houd je dan in de gaten? Dan ben je gewoon overbezorgde uh, iemand. Soms, soms denk ik wel eens dat het ziekelijk is. Als het klein kinderlijn gaat, dan ben je anders dan. Maar ja, het zat er wel bij hoor, bij het oma zijn, toch? Maar dat heb ik ook, als ik op, mijn op de kinderen van mijn broer moest passen, dan was ik daar ook al over bezorgd, over erg, ergens over mij. Maar ik denk dat je de kinderen kent, hè? Als je ze uh, 24 uur eigenlijk meemaakt, je weet precies hoe dat ze op bepaalde dingen reageren, hoe dat ze daarmee omgaan en... Ik denk dat dat het ook is. Maar ja. Maar lieve mensen, ik ga er heel langzaam afscheid nemen van jullie. Daar komt Guus. Nou, ik denk dat hij vanavond maar voor gekozen heeft om lekker thuis te gaan zitten. En dat hij het gewoon gezellig heeft gemaakt in zijn huisje. Jullie weten, je kunnen Guus ook altijd allemaal bellen. Je zit altijd te wachten dat, dat hij wel graag telefoon ontvangen. Ja, hij kan dan niet in de tuin, hè. En zijn huisje is te klein om jullie er allemaal binnen te laten zitten. Dus dan zegt hij nou, bel me dan. ...kunnen we toch even gezellig bijkletsen. En dat is natuurlijk ook altijd heel erg prettig. Maar luister we niet zo met plezier naar Nou, ik hoop. We hebben nog morgen de dodenherdenking, niet te vergeten. Morgen dodenherdenking. Dus de vlak met morgen half stok. Nou, woensdag zijn er heel veel... Uh, de overheidsinstellingen zijn allemaal dicht op woensdag. Er zijn ook verschillende bedrijven die dicht zijn... Dus het is toch weer een beetje een gebroken week deze week. En er is natuurlijk weer van alles te doen. Ik kom er kom van de week ook, geloof ik, allemaal filmen over de Laat Lijkt me allemaal wel, die documentaires. Altijd weer leuk om op terug te zien. Ik ieder jij natuurlijk ook een heerlijke knuffel terug. Maar, ik ga natuurlijk van jullie afscheid nemen voor de hele week. We hopen dat het weer een beetje gezellig Jij natuurlijk ook, lieve Showbian. Fijn dat je, heeft, dat je er even was bij ons. Dan ga ik natuurlijk weer beginnen met mijn afscheid. Ik zou zeggen, allemaal heel veel liefs. En allemaal een hele stevige knuffel. Geniet in ieder geval van de dagen die komen. Zijn ze wat minder prettig, zet ze dan een beetje aan de kant. En, en probeer je aandacht te richten. Op de mooie dingen in je leven. Dan zul je merken dat je de minder mooie dingen weer beter aankomt. En. Weet. Dus alle. Wanneer de nood het hoogst is. Dan is er redding nabij. Dat is een spreekwoord dat nog steeds staat. En nog steeds waar het is. Heel veel liefs. Tot zaterdag. En op zijn Brabants gezegd. Houd doe.